Visser met het NOS-journaal. Staatssecretaris Mansveld is geschokt door de fraude van autoconcern Volkswagen. In het debat in de Tweede Kamer zei ze dat de consument redelijk is belazerd. Volgens Mansveld moet er op Europees niveau snel worden gehandeld. Volkswagen heeft gesjoemeld met systemen... die de uitstoot van schadelijke stoffen van zijn dieselauto's meten. Het autoconcern heeft in verband met het dieselschandaal miljarden apart gezet. Verder is stopman Winterkorn gisteren opgestapt. Het dodental in Mekka is verder opgelopen. Volgens de jongste berichten zijn er 717 doden, zo melden de Saoedische autoriteiten. De doden vielen tijdens de jaarlijkse bedevaart, de Hajj. De mensen kwamen om het leven door verdrukking toen ze op weg waren naar het stenigingsritueel van de duivel. Meer dan 800 mensen raakten gewond toen er paniek uitbrak. In Eindhoven is een verdachte opgepakt voor zijn rol bij een schietpartij vorig jaar in die stad. Het is een man van 39. Hij stond op de nationale opsporingslijst en meldde zichzelf op het politiebureau. Op 4 oktober vorig jaar was er in Eindhoven een schietpartij waarbij negen mensen waren betrokken. Aanleiding was vermoedelijk een drugsconflict tussen de motoclubs No Surrender en Satudara. De man die nu is opgepakt wordt verdacht van poging tot medeplegen van moord, dan wel doodslag. Hij wordt morgen voorgeleid. Een Britse drugscrimineel heeft zich dit weekend gemeld bij de politie in Breda. De man wordt in groot brittannië gezocht in verband met drugshandel en wapenbezit. Hij was al vijf jaar voortvluchtig en volgens de BBC is hij bij Verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. De Britse autoriteiten hebben om zijn uitlevering gevraagd, maar de man verzet zich daartegen. Het weer, van west naar oost, trekt een regengebied over het land. Meeste regen valt in het noordwesten bij een graad of 17. Morgen wisselend bewolkt en lokaal valt er een bui. Het wordt dan opnieuw rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad heb je de meeste vertraging bij Rotterdam en aan de zuidkant van Amsterdam. Dit zijn de opvallende zaken nu. De A4 richting Amsterdam voor het knopen de Nieuwe Meer, drie kilometer... Dat komt door de file op de A10 West richting de A10 Zuid. Tussen Slotermeer en de Rij 6 kilometer file. Er zijn nog twee rijstroken dicht. Dat is vanwege een ongeluk eerder vandaag. De A9, Alkmaar Diemen, tussen Bad Oeverdorp en het AMC, 8 kilometer. En op de A16, Rotterdam Breda, tussen Ridderkerk en Dordrecht, staat 9 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd met een auto met een aanhanger. Twee rijstroken zijn er dicht. De vertraging is een half uur. Verkeer vanuit Rotterdam naar het westen van Brabant kan beter kiezen voor de A29. Tot zover de verkeers.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 Het is donderdag 4 uur, dus tijd voor muziekboelen van live op CFM. Met vandaag om kwart over 4 het gedicht van de week en om half 5 de column van Mandy Schorel. En om kwart voor 5 en kwart voor zes de wonderenwereld wereld van CFM. Maar ook veel lekkere muziek en nieuws uit onze badplaats. We starten vandaag met de Beatles, With a little help from my friends. Wie kan dat niet gebruiken? Een beetje hulp van mijn vrienden. Is een lied geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Uitgebracht op de Beatles-album Sgt. Pepperloni Hard Club Band uit 1967. Het lied was geschreven, voor en gezongen door de Beatles-drummer Ringo Starr. Gevolgd door Timmy Euro met Hurt. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.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 You said your love was true, and we'd never, never, ever part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 De evenementenagenda van september. De 26e stad en dorpsomroeper. Concours Kerkplein van 12 tot half 5. De 26e Macreo-rookwedstrijd, Club nummer 5, van 11 tot 3. De 27e Shanti en Zeeliedenfestival, diverse locaties in het centrum met het strand, dus bijzonder gezellig, van 10.30 tot 17.30. De 26e plus de 27e Superbikes at Sea, motorraces op het circuit park Zandvoort. De 27e Tropical Party van Talessa. Aanvang 4 uur middags. De 27e open top route, Diverse standpaviljoens van 11 tot 5. En ook de 27e de 10.000-stappen-wandeling. 10 verzamelpunt. Anytime de Oude Halt. Von om 10 uur. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.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 Maar juffrouw Jansen die belde naar de krant Ja die belde naar de krant Maar daar dacht ieder Dat ze het maar verzon Dus ging ze naar de kapelaan En verklikte daar de non En verklikte daar de non Dat zei de kapelaan Is weer des duivels werk Zo hou ik er niet bij ben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 Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar, letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar, Vraag de nom er maar eens naar. Het gedicht van vandaag Een zee van zand In de duinen Jouw hand vindt zijn weg Vertrouwd naar de mijne Als schakels in elkaar geklikt Voetafdrukken in het zand Sturen het bewuste leven langs De zuivere stiltes dwingen tot fluisterstand Heel ongedwongen met gemak Ik buig door mijn knieën en kijk verrast Een zwanenbloempje ...trekt mijn aandacht. Gedachten over werk verdwijnen naar de achtergrond. En een zojuist geplande zucht maakt ineens heel gerust. Het lijkt toch net een zee van zand... ...zo helemaal kijkend naar de overkant. 26 en 27 september zullen de lichten van Circuit Park Zandvoort eindelijk weer doven voor motorraces op het hoogste niveau. Tijdens Superbike at Sea zal de top van de Nederlandse en de Belgische wegreiserij ouderwets om de kampioenspunten gaan strijden. Het programma voor de Superbike at Sea zal bestaan uit de supersport en de superbike klasse van het Open Belgisch Nederlands kampioenschap. De Ducati 3D Cup de KTM RC390 Cup en de Honda Moriwaki 250 Junior Cup. Iedere klasse rijdt tijdens dit weekend twee tijdtrainingen en op zondag twee races over twaalf ronden. Op zondag staat tijdens de middagpauze de professionele Ducati-struntrijder Jeremy Fonk op het programma. Met zijn agressieve en uitdagende manier van rijden krijgt hij het publiek altijd plat. I'm born Adrienne Junkie. Love at Extreme Sports. De organisatie van het evenement is in handen van... Seal Your Event onder auspiciën van de KNMV. Meer informatie, circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. De intree, prijs per persoon, 15 euro. En de website is www.superbikeatsea.nl op het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM ZFM Out where the bright lights are glowing You're drawn like a moth to a flame How the wine's overflowing, while I sit and whisper. I am waiting But my walls Have nothing To say I'm made For love Not for hating So here Where you left me I'll stay One night With you is like heaven And so while I'm walking the floor I listen for steps in the hallway And wait for your knock on my door Volum Volum van, van de, van de week, week, week, van week Durven. Wat zou je doen als je zou durven? Voor de een is dat zichzelf durven uitspreken. Voor de ander is dat met een plunjezak op een crossmotor door de Sahara scheuren. Misschien kiezen voor jezelf of het roer omgooien. Zou het klein zijn of groots? Wat zou je doen als je zou durven? Ik heb erover nagedacht. Er is weinig dat ik niet zou durven. Behalve worstelen met een krokodil wellicht. Durven is een groot woord. Zou het angst betekenen als je het niet doet? Durven ligt misschien wel dicht bij doen. Alleen heb je er niet altijd behoefte aan. Zin in. Of heeft het een doel? Maar het geeft je goeds, Zogenaamde ballen. Kracht en levenszin. Maar wordt durven daarmee meteen een stoer gekoppeld? Het is ook een soort trouwheid aan jezelf. Weten dat je meer aan kunt dan je in eerste instantie misschien dacht. Aan de andere kant kan het wanhoop ook leiden tot durven. Ik denk aan massa's vluchtelingen die het lef hebben gehad om de erbarmelijke situatie in hun land te ontvluchten. Maar dan praten we misschien meer over drang, over moeten of over laatste strohalm. Of gaan we een stapje verder. Een grens overschrijden. Punt van Adrenaline constant opzoeken. Een sprong durven wagen. kriebels in de buik. Als fanatieke beestjumper vanaf een ultiem hoog gebouw springen bijvoorbeeld. Of een presentatie houden. En dat voor een volle zaal. Een uitdaging op zijn tijd. Een moment uit het veilige treden. De een die je zoekt het op, de ander blijft lekker thuis. Ook dat is durven. Durven kiezen waar je voor staat Wat ik nooit meer doe Is het fly over onder waterbad Van het tikibad duiken Nog voor geen goud Deze bijna doodervaring Heeft werkelijk een litteken op mijn ziel achtergelaten Gelukkig kan het ook niet meer Want deze is intussen afgesloten Nee Dan liever je richten Op het onhaalbare realiseerbaar maken Je moet het maar durven Het is het proberen waard Mendy's Horror. When I see that girl go walking by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 Yeah. So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 Kunst die al jaren opgeslagen lag in de kelder van het Raadhuis of in het archief van het historische vereniging Heemstede-Bennebroek is nu te zien in de burgerzaal van het Raadhuis in Heemstede. Er zijn ruim 40 kunstwerken geselecteerd, voornamelijk grafiek en schilderijen. Veel ervan is tot op heden slechts zeer zelden of nooit vertoond. Schatten uit archief Heemstede en historische vereniging. Er wordt vooral verrassend, maar ook herkenbare kunst getoond. Onder andere schilderijen van de oude kasteel Berkenrode, het oude slot en het vrijheidsdreef. Tijdens de selectie is een vroeg portret van componist en schilder van Brukken Fok ontdekt... waarvan werd aangenomen dat dit verloren was gegaan. Van Brukken Fok woonde van 1920 tot 1935 in Heemstede. De tentoonstelling duurt tot 23 oktober aanstaande... en is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het raadhuis in Heemstede. heeft de piratenvlag bedacht. De vlag met de witte doodskop... die geen verzinsel uit jongens boeken. In de 17e en de 18e eeuw... voerden Britse piratenschepen echt rond met zulke vlaggen. Een van de eerste piratenkapteins... die een eigen Jolly Roger... de piratennaam voor de vlag... liet maken, was de Engelse... Henry Long Ben Avery. Hij voer omstreeks 1690... in de zeeën rond de Antillen en Afrika... waar hij en zijn mannen kooplieden en ruikelui overvielen. Every's vlag was rood, met een doodskop en profiel erop. Later gingen meer Britse piraten vlaggen ontwerpen. Een eigen vlag was tenslotte wel zo handig. Want daaraan konden Britse collega-zeerovers elkaar van verre herkennen. Zodat ze niet per ongeluk elkaar aanvielen. De afbeeldingen van doodskoppen of vlaggen... moesten bovendien nietsvermoedende schippers angst aanjagen dan zouden ze minder tegenwerken bij een aanval. Er stonden overigens niet altijd doodskoppen op de piratenvlag. Zo voerde de Engelse zeerover Zwartbaard, een vermoedelijke echtnaam, Edward Tush, voerde een vlag met een duivel die een pijl in zijn hart teek. to. Seems to fit Those raindrops are falling On my head, they keep falling So I just did me some talking to the sun Won't be long till happiness steps up to greet me The raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain Cause I'm free Nothing's worth First Wave Surf School Eindfeest op zaterdag 26 september. Aanvang 1 uur middags. Lekker vrij surfen, beach yoga, slacklijnen, skimboarden en chillen in de hot tub. Surffeest voor iedereen om het zomer surfseizoen af te sluiten. De Build Your Own Burger Bar is er voor lekker surffood en s'avonds wordt er lekkere muziek gedraaid. Meer informatie... Strandpaviljoen Skinline Beach Bar, strandafgang de vanvaars nummer 13 en het e-mailadres is info at En het is avonds om 11 uur afgelopen. De meenique, de meenique, de meenique, sonale, À l'époque où Jean Santerre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, l'écanique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout De chemin, bon en tout lieu, Dieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit. Dominique, Dominique, s'en allait tout simplement Où Dieu, pauvre et chantons. En tout chemin, chemin en tout Dieu, lieu Il, il ne parle, parle que du bon Dieu Il ne parle, bon parle que du bon Dieu Ni chameau, ni diligence oui. Il parcourt l'Europe à pied Scandinavie ou Provence Dans la sainte pauvreté Dominique, Dominique, nique, nique s'en allait tout simplement Dieu, pauvre et chantons. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique et décanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du. Chez Dominique et ses frères Le pain s'en vint à manquer Et deux anges se présentèrent Portant de grands pains dorés Dominique et les caniques S'en allaient tout simplement Où pauvres et chantants En tout un chemin, bon en tout lieu Ils il ne parlent parle que du bon Dieu, Dieu Ils ne parlent que, bon il parle que du bon Dieu Dominique vit en rêve Les prêcheurs du monde entier Sous le manteau de la Vierge En grand nombre rassemblés Dominique et les s'en allait tout simplement, boutier, pauvre et chant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simples équipes pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, elle est s'en allait, tout simplement. Boutier, pauvre et chant. De toplocaties organiseren voor alle Bluidsparen op zondag 27 september van 11 uur tot 5 uur de open Top Trouwlocatieroute. Je kunt vrijblijvend bij meer dan 350 locaties een kijkje nemen. Op zoek naar de ene speciale gevoel. Hier willen wij trouwen. Zoals bijvoorbeeld op het strand van Zandvoort aan Zee bij Beach Club nummer 5. De trouw- en feestlocatie vormt een onuitwisbaar decor voor de grote dag. Meer informatie, Beach Club nummer 5. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone. With the rain, I have a smile on my face, I walk down the lane with a happy refrain, and I'm singing, just singing. Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with that rain I've a smile on my face I walk down the lane With a happy refrain And I'm singing, just singing nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug. Tot zo! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.